RTL heeft een aflevering van het reality-programma De Villa geschrapt... omdat een van de deelnemers veroordeeld blijkt te zijn... voor de geruchtmakende stoeptegelmoord uit 2005. De man zat vijf jaar vast. RTL 5 besloot de uitzending van 11 oktober te schrappen... uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer. Het Amerikaanse hoogrechtsof heeft op het laatste moment... uitstel van executie verleend aan een ter dood veroordeelde zwarte moordenaar. Zijn advocaten hadden bezwaar gemaakt bij het hof omdat tijdens het proces sprake zou zijn geweest van racisme. Een psycholoog, die optrad als getuigdeskundige had gezegd dat zwarte mensen vaker in de fout gaan... als ze na een celstraf weer in de maatschappij komen. Zijn executie is nu voor onbepaalde tijd opgeschort.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 0800 Dat is het nummer van Nachtzuster. En dat kun je bellen als je het antwoord weet op een van de vragen die gesteld is. Of als je zelf een graag uh, een vraag voor wil leggen aan het, uh, het luisterpubliek van Radio 1. Mailen kan ook naar omroepmax.nl. Twitteren kan via Apenstaatje nachtzuster. En chatten kan via www.nachtzuster.net. Dus www.nachtzuster.net net het leukste is als je even belt, want als ik dan nog iets te vragen heb... of ik begrijp het niet helemaal wat zo af en toe voorkomt... dan kan ik daar nog even op ingaan. En dat uh, doe je dan naar 0811 21. Je kunt bellen nog over uh, Leo of voor Leo... die graag uh, verhalen wil van mensen met een bijna doodervaring... Uh, die ook eigenlijk niets meemaakten. niets, Geen tunnel, geen licht, geen stemmen, geen zweven... maar gewoon helemaal niets meemaken tijdens een uh, bijna doodervaring. 0811 811-21. En hij heeft daarna een tijdje in coma gelegen. En toen hij daaruit kwam, vertoonde hij nogal grof gedrag, vertelt hij zelf. Nou, Hij wil heel graag weten hoe dat komt en of mensen dat herkennen. Dus uh, laat het even weten. Ans is elektrisch geladen, oftewel statisch. Als zij mensen een hand geeft, krijgen die andere mensen een schok. En is op zoek naar mensen die dat herkennen, die dat ook hebben. En uh, natuurlijk tips en trucs wat ze er tegen kan doen. 0800 11 21. Ben wil weten waarom de zon eerder ondergaat in Indonesië... en dan ook een stuk eerder, om zes uur, zegt hij... En uh, ja, die vraag van Gerrit over het uh, bespoten fruit... en wat de invloed daarvan is op je lichaam. We hebben hem pas nog gehad. En toen werd er ja, regelmatig gebeld dat de invloed niet zo groot was. Maar mocht je nog iets aan toe willen voegen, dan kan dat. Bel gewoon, hè. Wat zal het nummer zijn? Oh ja, 0800, het is helemaal gratis, 0800 1121. En dit is Little Steven en Bitterfruit. Bitter fruit, ja, dat uh, is het inderdaad, met gif ingespoten fruit. Want daar ging het even onder over. 081121. En ik heb een cryptogram, ik zal hem bijna vergeten. Het is al acht minuten over vijf. Um, de opgave voor vannacht is terugkomen op Schiphol. Terugkomen op Schiphol. En de oplossing moet bestaan uit 11 letters. Je kunt hem doorgeven via. goh, wat was het nummer ook weer? Oh ja, 0801121. Gebruiken we speciaal dat nummer voor de oplossing van de crypto? Dus 0801121 voor de oplossing van de crypto. En als je een vraag hebt of een antwoord, dan kun je bellen naar 0801121. Ehm, uh, eens even kijken. Robin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Nou, met mij is het goed. Hoe is het met jou, Robin? Prima. Oh, gelukkig. Ben jij dezelfde Robin die wilde weten wat een boffert was? Een, een, een wat? Nee, jij bent de andere Robin. <laughs> ik ben de Robin van de zoetstof in de zure haring. Ach ja, nog bedankt daarvoor. Bedankt. Ja, daar heb ik het onlangs weer over gehad met iemand. Oh, <laughs> Ja. Okay. Nou ja, dit is altijd, dat is altijd grappig met, die, uh, met, met de onderwerpen uit Nachtzuster. Zodra het dan weer ergens boven, boven komt dat het ergens over gaat, dan roep ik heel hard... oh, daar weet ik alles van, want het is een Nachtzuster geweest. En dan gaan we het erover hebben, dan weet ik het allemaal niet meer, want dan is het allemaal weer weggezakt. Goed, maar waar, waar belde je nu over, Robin? Ja, over de CVO. Ja, oh, dat is ook een terugkerend onderwerp, dat? ja. Ja. ja. Uh, ik heb gehoord dat je uh, verse koffie, als je dat gemalen hebt... Ja. en je doet dat in een CNC-apparaat, daar kan je geen koffie van zetten. Maar waarom zou je dat doen? Uh, ja, je koopt natuurlijk die petjes. Ja. En uh, dan gaat een bepaalde druk door, de, door het apparaat ja. en dan komt de koffie uit. Ja. Maar met de hoeveelheid druk in die door die pet gaat... zou je nooit een vers kopje koffie kunnen zetten. Dat is onmogelijk. kan alleen met oude koffie. <laughs> ja, lachen maar om. Ja, ik weet, ik heb... Een paar weken geleden hadden we ook zo'n briljante vraag over de Senseo. Want er was iemand die had dan een... een, een uh, uh, uh, als die een kopje Senseo zette... En hij deed er een goedkoop klontje suiker in, dan het ver verdween het schuimlaagje. En als hij er een duur suikerklontje in deed, dan bleef het schuimlaagje. Ja, dat was ik ook. Oh, dat was jij! Oh, ja. en dat maakt het een stuk meer. Ik denk, ik heb gewoon een hele. Luister ja, zie je, ik haal je gewoon door elkaar. Met, ik denk al. Ja. Dat was niet de bofferd. dat was. <laughs> Ik heb altijd een, een overzicht van wat ik de leukste vragen van een uitzending vond. En dit vond ik echt zo'n prachtige vraag. Heb je de antwoorden ook gehoord, Robin, dan? Uh, min of meer een klein beetje meegekregen. Oké, okay. maar het, het heeft met de persing van het suikerklontje en met de uh, zetmeel, geloof ik, te maken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay. nee, ja. dan is het goed. Maar nu had je met de CCO dat, het, dat jij, iemand heeft jou verteld dat er in die pets altijd oude koffie zit. Ja, ik woon in Haarlem en in Haarlem zit een koffiebranderij en daar had iemand een rondleiding gehad. En toen vroeg die meneer van, en wat voor koffie drinken jullie thuis? Nou, er gingen alle handjes omhoog bij de CDO. maar die man afkeurend begon nee te schudden van, dat moet je gewoon niet drinken, dat is niet goed. Maar ik heb nu zoiets van misschien er iemand die dat kan ontkrachten. Dat zou dan wel weer leuk zijn. Natuurlijk. Dat zou voor jou ook leuk zijn, want jij zit nu iedere keer een beetje smachtend naar je CEO oh. te kijken. En denk je denkt, ja, het mag niet van die meneer. Maar, maar naar die suikeraffaire drink ik het niet meer. Nee. <laughs> nou, ik zal je vertellen, want jij hebt het dan over een rondleiding bij een koffiefabriek. Maar ik ga nu, ik ga naar de suikerfabriek. Krijg okay. ik, ik krijg een rondleiding in de suikerfabriek. Ik, ik moet nog een datum afspreken, maar ik krijg een rondleiding in de suikerfabriek... alleen maar omdat om ik nu wil weten hoe een suikerklontje gemaakt wordt. Ja, ja, ja. Ik heb uh, die uh, bewuste uitzending, ik denk een weekje of vijf terug is dat geweest of zes... Uh, had ik nog een keer teruggebeld, want jij was zo uh, bezig met dat suikerverhaal van... en ik wil naar een fabriek. Ja, ik woon in ja. principe vlakbij zo'n fabriek. Waar woon je dan? Terugbeld. In Haarlem, en in Halfweg staat er een suikerfabriek. Nee, die staat er niet meer. Ja, die staat er nog wel, maar ze doen er niks meer. Ja. Ja, ik heb er nog wel een rondleiding, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. <laughs> dat je een rondleiding door een lege fabriek... Nou, en hier ja, was dus vroeger... Uh, ja, vroeger stonden ja. die machines waar we suiker mee... Uitden... Oh, Ja, want ik moet nou helemaal naar Groningen. Nee, nee, niet Groningen. Dinteloord. Ik weet niet waar dat ligt... Nou ja, uh, ik, ja, moet, ja goed. ik moet best ja. een eind rijden. Ik denk, nou ja, Haarlem, daar kom ik nog wel eens in de buurt voor andere dingen. Daar kan ik, maar die, was, die deed niks meer, maar dan ga ik toch eens kijken of ze daar wel... Goed, lang verhaal kort, oude <laughs> ja. koffie in de cc-opets. Ja, het is nu natuurlijk laat, het is kort over vijf. Jij stopt om zes uur, hè? Ja. Oké, okay. ja, ik ook. Dus, uh, nee, dat goed. halen ik we nog, op nog op wel. We altijd volgende week, komen er even op terug. Nee, dat doen we niet. Het moet allemaal deze week afgerond, want mensen, sommige mensen gaan op vakantie en die missen het dan. Dat kan niet. Oké. Okay. Nou goed, dan hoop ik dat er iemand luistert. Ja, dat, dat hoop ik ook altijd. Maar, <lacht> <lacht> maar ik begrijp nog steeds het verhaal niet, want er zit dus in zo'n petje stoppen ah ja. ze oude, afgekeurde, smerige koffie. Dat beweert de meneer van de koffiefabriek. Ja. Eigenlijk stoppen ze daar koffie in waar al opgekoud is. Uh, ja. Nee, die meneer die wil gewoon dat er geen koffiepads meer worden verkocht. Die wil gewoon dat je ja. zijn koffie koopt. Maar... Zo, zo bekijk je het uit van de, van de CCO-fabriek uit. <laughs> maar wat is dan verse koffie? Verse koffie is als het vers gemalen koffiebonen zijn. Ja, als je dat in een petje in, je doet die deksel dicht en je gaat dat persen. Dan moet je een gigantisch veld met veel barren moet je dat water er doorheen persen en dat kan dat zijn zeo ding die kan dat helemaal niet. Hmm. Dus met... als je zo'n uh, zeg maar zo'n hele duur uh, koffiezetapparaat koopt die je hebt natuurlijk voor duizenden euro's, ja. daar kan je ook uh, zeg maar vers gemalen koffie doe je erin. Ja, dat, dat pers je in dat apparaat en dat gaat met uh, gigantische barren uh, gaat dat water doorheen en dan krijg je uh, je koffie. Maar met wat ik ervan begrepen heb, zo'n CNC-apparaat kan dat helemaal niet. Dat druppelt maar een beetje. Maar dan kan je nooit uh, met verse koffie doen, want dan komt het er gewoon niet uit. Zou er gewoon stiekem oploskoffie in zo'n pet zitten? Ja, wie weet. Dan moet ik ook nog naar de koffiefabriek. Ja, dan ga ik mee hoor, dat vind ik ja. leuk. Oh, ja, <laughs> oké, okay, nou dan gaan wij naar de koffiefabriek. Kan mij iets schelen, ja. ik heb toch niks beters Dan beter haal ik je op doen. en dan gaan we gewoon naar de koffiefabriek. Ja, dan moet ik zeker in de vrachtwagen naar de koffiefabriek. Nou, ik heb ook andere auto's. Oh, oké, okay. oké. Okay. <laughs> Waar staat die koffiefabriek? Bij Haarlem? Uh, in Haarlem sowieso. In Haarlem? Ja, ja dat is ook een... Klein... Van. Ja. Goed, nou, ik, het uh, ik, uh, wordt een beetje standaard antwoord, ik kom erop terug. Ja, is goed. <laughs> Dankjewel, Robin. Oké. Okay. Doeg. Doeg, doeg. Oh, Dat is gewoon dezelfde man van de suikerklontjes weer. Ja, 081121. Ik ga het eens proberen te onthouden. 081121. Niels? Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik me goed herinner, was de vraag van een luisteraar... waarom je wel spreekt over het noordelijk en zuidelijk halfrond, maar niet over het oostelijk en westelijk. Ja. Nou, ik, heb, uh, ja, ik ben een ontzettende alfa, maar ik, ik heb geprobeerd daar even heel logisch over na te denken. En het antwoord lijkt mij als volgt. Stel je voor dat je, stel je, voor dat je naar een, uh, naar een uh, globe kijkt, weet je wel. Zo'n diagong die is vroeger ook gebruikt als een soort uh, kaart, zeg maar. Ja. Yeah. Nou, dan heb je twee hele duidelijke polen aan de aarde. Dat heeft ook met de vorm van de aarde te maken. Je hebt de Noordpool en de Zuidpool. Ja. Yeah. En de klimaatgebieden van de wereld die lopen ook van Noord naar Zuid. Ja. Nou, dus het is heel duidelijk te zien waar dan het midden is tussen de Noordpool en de Zuidpool. Ja. Dat is de evenaar. Dus ja. noordelijk halfrond, zuidelijk halfrond. Ja. Stel je, stel je voor dat je hetzelfde wilt doen oostelijk en westelijk. Waar is dan het midden? Dat blijft altijd willekeurig. <laughs> toch? Ja. Nou, ja, dat is een goeie. ja. Ja. ja, maar dat was, dat was ook het idee van Ben dat je daar dan de zon voor gebruikt. Dus dat je dan. Er is geen logisch middel voor het nee. tussen oosten op de aarde. Nee, ik vind, dat, ik vind dat jij daar echt heel logisch over nagedacht hebt. Oh ja, het lijkt me. Ja. Het lijkt me een, een antwoord. Maar... Ja. Nou ja, nee, het, het klinkt nu opeens heel logisch. Nou, dat... Uh, uh, ja. Maar je bent verder een ontzettende alfa, zeg je net. Ja, maar ik, ik hoorde gewoon die vraag en ik dacht meteen van... Uh, ja, als je het hebt over oostelijk en, Noordelijk, hof, oostelijk en westelijk halfrond, wat zou dan de scheiding moeten zijn? Ja, uh, hey, uh, dat ik vind ik een goeie. Wat doe jij in het dagelijks Lechtie. leven, Niels? Pietje legt hij bij Londen en Jantje legt die bij oost uh, ja. of zo. Ja. ja, dat is heel, heel duidelijk. Wat, uh, Niels, wat doe jij overdag? Ik doe uh, vrijwilligerswerk in de zorg, oh? met uh, mensen die bij die begeleid wonen, die psychiatrische patiënten die in een begeleid wonen project zitten. Ja. En ik, heb, uh, ik ben langdurig werkloos en ik heb gewoon op een gegeven moment uh, gevraagd om niet eindeloos uh, lastig gevallen te worden met uh, allerlei zinloze reintegratieprojecten. Het mm -hmm. is ook een soort molen die me doorgaat, maar of het, ja. of het niet beter zou zijn als ik me zou gaan maken in. Zijnwilligerswerk wat mijzelf zelf leuk lijkt. En dat heb ik gedaan. Ik heb, sindsdien, uh, sindsdien heb ik er enorm veel meer zin in in het leven dan eindeloos in klasjes zitten en over je cv te, te, te babbelen. Want wat deed je dan voordat je werkloos werd? Oh, ik heb van alles, alles gedaan. van uh, Uitzendwerk. Uh, maar er zat eigenlijk nooit zoveel lijn in. En dat heeft me op een gegeven moment ook wel opgebroken. Ja. Ja. Op, een gegeven moment was het, op een gegeven moment was het gewoon een verzameling een lappendeken van... Uh, van klusjes en, en, en korte baantjes met ook weer af en toe een periode van niks ertussen. Ja. En ik heb op een gegeven moment gewoon gedacht van uh, hoe kan ik mezelf nou, ondanks dat ik uh, uitkering heb, hoe kan ik me nou het nuttigste maken en waar word ik het gelukkigst van? En dat heb ik voorgelegd aan de gemeente en dat, uh, nou, daar zijn ze ook wel het nut van in. Dus... Wat, ja, wat, wat handig, ja. <laughs> ja. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Dat je zelf op een gegeven moment even het heft in handen neemt. En je van zullen we het zo oplossen? Ja, maar dat, dat ze daar open voor zijn. Het is een leuk idee van eindeloos uh, op een gegeven moment. Ze, ja, vroeger had je allemaal van die commerciële bedrijven. die dan reïntegratieprojecten uitvoerden voor de gemeente en voor de ja. IWV. Daar is ook een beetje in ingezet. Omdat het gewoon bleek dat het um, vaak tot niks leidde. Ik word er ook heel ongelukkig van. Dan krijg je weer zo'n trainer die denkt dat hij de psycholoog moet uithangen tegen iedereen. En, <laughs> uh, en van die raadopbandverhalen uh, van je kunt het, dit en dat. Nou, daar voel ik me veel te intelligent voor voor dat soort cool. Ja, maar je hebt toch wel iets geleerd? Ja, je leert elke dag gastrit. Ja, dus ook van die uh, je... reïntegratieprojecten. Eigenlijk heb je ervan geleerd dat je op een gegeven moment er zat van was en het heft in eigen hand wilde nemen. Ja, en ik heb, geleerd, ik heb er ook van geleerd dat, uh, dat je heel vaak van die systemen hebt, die zijn er gewoon omdat ze er zijn. Maar als je er kritisch over gaat nadenken, dan denk je van, het heb ik hier eigenlijk aan? Ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, maar dat lijkt me wel heel heftig om met uh, psychiatrisch patiënten te werken. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik, ik doe het als vrijwilliger. Ik, ik, ik, ik, ik, bemoedig, ik heb niks te maken met hun uh, zorgkant en zo. Dat is juist het leuke, dat doen de zorgvakmensen. Uh, ja, dus wat doe je dan? Nou, ik liep daar op een gegeven moment... Ik had eerst bij de twee jaar bij, een dagopvang, uh, bij de dagopvang gewerkt. Gewoon voor mensen die de jaren die thuis wonen, maar die dan een indicatie hebben... dat ze een paar keer per week toch het huis uit moeten... en daar uh, gewoon moeten gaan koffie drinken en spelletjes doen. Mm. Nou, dat had ik twee jaar gedaan. Ja, ik bedoel, bij mij zit de uitdaging dan niet in, dat het, uh, in de verdieping... maar dat ik gewoon om de zoveel jaar dan wel weer eens wat anders wil eigenlijk. Ah, Oké. Okay. Dus heb ik een thuisschrift gevraagd, hè, want je kunt tegenwoordig... Uh, ik kunt tegenwoordig voor vrijwilligerswerk ook de vragen en krijgen als je dat uh, wil. En, hmm. uh, toen ben ik eens binnengelopen bij dat, Instituut voor begeleid, dat Rijksinstituut voor begeleid wonen. En, uh, hier in de buurt zat ook een vestiging. Maar, wa maar wat, wat, die... wat doe je met die mensen? Ik weet niet of je morgen misschien. moet werken of vandaag eigenlijk. Nee, ik doe bijvoorbeeld een keer uh, spelletjesmiddag. Dus niks is verplicht, dus er komen dan alleen de mensen uit dat huis die daar zin in hebben. Dat is ook ja. leuker, want dat vind ik zelf ook leuker. En uh, nou ja, de, de ene keer gaan we shoelen de en ene keer in de maand is het bingo. En uh, ik, ik maak dan koffie en thee en, en, en koekjes en zo. Dus, uh, <lacht> en is ik, ik doe, ja, en ik, ik, die mensen zijn dan ook eens even uit, komen even van hun kamer af. Ja. Ze dus verder gaan tafel de, de hele dag. En ik doe er één avond doe ik op één etage, verzorg ik een huiskamer voor de mensen die daar wonen. Dus dan uh, koffie, thee, een borreltje. En nog een andere avond doe ik dat op een andere etage. Dat vind ik al, dat is niet zo moeilijk, want uh, ik heb niks te maken. Ik hoef ze niet, de medische zaken hoef ik niet te behandelen. Het nee. is wel eigenlijk alleen maar gezellig voor ze te maken. En ik vind hartstikke leuke mensen, dat is heel grappig. Voor mij is de, de scheidslijn tussen wat, wat we normaal en niet normaal noemen, is, is helemaal vervaagd eigenlijk. Ja, ja, Soms denk ik wel eens van die mensen hebben heel veel norma normale kanten. En als ik zo om me heen kijk, lopen er rug genoeg gekke mensen rond... Uh... Buiten de begeleidwonenprojecten. Ja. Nou, dus, ja. dat is absoluut waar. Ja. Ja, dan maar... kun jij vast beamen. Dan kun je vast beamen wat ja, dus... je zo'n radioprogramma maakt. Of niet kan. Nou, ik weet niet. Ik spreek altijd echt alleen hele zinnige mensen. Maar, maar nee, maar <laughs> ik, ik vraag me af. Want jij, als jij zegt, ik doe spelletjes... Want de, mijn vader heeft dan een uh, lange tijd... in een uh, geriatrische inrichting doorgebracht. En ook wel... Uh, ja, ja. En die, die, uh, daar speelden ze... Um, ik weet niet of je dat kent, maar met Sinterklaas deden ze dan, sommige mensen doen dat ook met de familie en zo, dan moest je allemaal een klein cadeautje meenemen en dan ging je gooien ja, met ja. een dobbelsteen en de een mag dan het cadeautje uitpakken en als je dan zes gooit mag je het cadeautje van iemand anders pakken of dat soort toestanden. Ja. Maar dat zijn spelletjes die moet je eigenlijk niet op een psychiatrische afdeling spelen. Nee. Want mensen reageren daar niet goed op dat je een cadeautje af mag pakken of uh, weg mag, moet geven. Nee, dit, klinkt of... mij, dit, dit klinkt mij ook een beetje ouderwets betuttelend in de oren eigenlijk. Van, de, van, van dat ze zo'n systeem hebben, van, heb, je weer, heb je het weer? Zo'n systeem van we hebben hier met uh, geriatrisch, daar bedoel je waarschijnlijk mee, dat heeft dan te maken met dementie, denk ik. Ja. Nee, nee, nee, het was gewoon een psychiatrische uh, afdeling voor ouderen. Ouderen die een psychiatrische probleem hebben, ja. er wordt dan waarschijnlijk gedacht van we moeten die mensen eens wat prikkelen. Dus we zitten ja. daar een spelletje voor. Nou ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je dat als verpleegkundige thuis een keertje met Sinterklaas hebt gedaan met je familie, dat je denkt, oh, dat is leuk, weet je. En dat is niet met dure cadeautjes en zo. Maar gewoon, oh, leuk. En je bent te met elkaar sociaal bezig. Alleen een spelletje doen met psychiatrische patiënten. Dat is anders dan ja, een spelletje ja, doen. Met je, tenzij je in je familie ook naar. Nou ja. Maar ik. Uh... Ik, ik, ik ben ook blij dat ik daar, ik ben daar de enige vrijwilliger, dus ze waren er ook heel blij mee, maar ik doe dat niet zo. Ik hou er ook, ik hou er ook niet van, omdat, zoals jij dat beschrijft, zo, voor deze, bij die dagopvang ook, zo yeah. af en toe. ik doe dat niet. De mensen komen gewoon, en de ene wil gaan domino met de andere. En het is niet zo dat ik zeg, we gaan nu, we gaan nu een spelletje doen. Uh, ja. Er zijn gewoon, er zijn spelletjes aanwezig, en uh, Pietje heeft zin om te gaan shoelen, Jantje heeft zin om uh, rugby te gaan spelen, en ik, ik bepaal niks, wat nee. ik er helemaal niet wil eigenlijk. Nee, je begeleidt alleen en geeft wat meer mogelijkheden. Ja, het is gewoon een soort uh, gezellige ja. inloop dan. Dus ik, ik ga ook, het doet me een beetje denken aan, het, aan die beruchte uitspraak. Veel mensen herkennen dat wel van vroeger, denk ik. Dat is zo'n zo verpleeg dat je dan zei van... Uh, en mevrouw Jansen, zullen we een rondje gaan wandelen? En hoe voelen we ja. ons vandaag? Ja, ja precies. <laughs> nou, nee, dat is helemaal niet. Nee, dat is je. niet Nee. Nee. Is, maar ja, als jij, als jij daar met mevrouw Jansen zit en je weet dat mevrouw Jansen graag rondjes wandelt, dan weer wel. Dan zou wandelvrijwilliger kunnen worden, die worden ook heel veel gevraagd. Wandelvrijwilligers? Oh, nou, je moet maar eens bij de meer op de vrijwilligerscentrale kijken. Want uh, de, uh, nou ja, ik kijk dan als vrijwilliger kan je dan ook zo'n beetje mooi. Hoor. Huh. Ik ben kan een beetje mooi rondkijken, zo waar je af en toe. Maar je hebt de, de wandelvrijwilligers. En jij bent dan jij bent meer de spelletjesvrijwilliger? Ja, ik vind het zo triest dat. Uh... Uh, als je, bij vrijwilligerscentrale zie je heel veel, het gaat er niet zo, het gaat er meer over verpleegtehuizen, verzorgingsverhuizen. Ja. Ja. Uh, er zijn een heleboel oude mensen die ook bijvoorbeeld nooit meer hun kinderen gezien of die hebben misschien geen kinderen. Nee. Ja, die, die hebben en niks de, te doen. Ja. En de, het personeel heeft echt geen tijd om te gaan wandelen. Nee. En mensen zitten eindeloos maar binnen. Ja. Dus er worden ook heel veel, er worden heel veel, op elke vrijwilligerscentrale site kun je dat zien, er worden heel veel mensen gevraagd om. Uh, om te gaan wandelen met individueel of in een groep. Ja, ja. Maar ik vind dat niet zo leuk, dus dat doe ik dan niet. Nee, kijk, nou, jij houdt weer van de borrels. Nou, het klinkt allemaal heel logisch. Ja, het ging even over de. Voor dat, <laughs> over... dat trouwens ook, voordat dat wel een helder antwoord trouwens, daar ging het eigenlijk over. Ja, heel helder, over. ja. Ja? Ja, ik kan er verder niks meer aan toevoegen. Ik vond het een heel helder antwoord. Ik bedank je voor je bijdrage. Oké. Okay. En uh, ik, ik wens je alle goed. Dank je wel, Niels. Ja, tot kijk als dit. Oké, okay, dag. 0800 1121 Cool to care, you stood in my doorway with nothing to say besides some comment on the weather. Well, in case you fail to notice, in case you fail. Like Je was dat, en Foolish games. 081121 nog een half uurtje te gaan en ik zoek nog een aantal antwoorden. Zo wil Leo heel graag uh, horen van verhalen van mensen die ook een bijna doodervaring hebben gehad. En niks hebben meegemaakt. Geen licht aan het eind van de tunnel of uh, uh, zweven boven je eigen lichaam, dat soort dingen. Maar uh, ja, toch uh, er ernstig aan toe zijn en uh, na afloop gewoon weer wakker worden zonder dat je iets hebt meegemaakt. Ja, je hoort het eigenlijk nooit omdat het eigenlijk heel gewoon is, tenminste ja. Zo'n ervaring is natuurlijk niet gewoon. Maar uh, uh, ja, hij hoort uh, altijd verhalen van mensen die uh, wel allerlei uh, ervaringen hebben... en uh, zweven over heidevelden. En was benieuwd of het nou zo raar is dat hij dat niet had. 0811 21. Ans zocht nog tips tegen uh, het elektrisch geladen of statisch zijn... En uh, nou Ben die vroeg zich dus af waarom de zon zoveel eerder onderging in Indonesië dan in Nederland. En er werd via de chat al een beetje verklaard door de zomer- en de wintertijd. Maar dan vond hij nog het verschil vrij groot. Dus 081121 als je daar nog iets uh, zinnigs over kunt zeggen. Nelly? Uh, ja, hallo. Ah, hallo, goeien. Goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Het is ook alweer half zes. Hè. Het ja. is de hoogste tijd, ja. Wat kan ik voor je doen? Nou, uh, die uh, elektrostatisch uh, zijn. En dat is helemaal niet leuk. En uh, dat hadden wij in Tokio toen we daar woonden. Uh, heel veel doordat we synthetische vloerbedekkingen hadden overal. Ja. Door het hele huis. Ja. En s morgens als mijn man naar zijn werk ging, dan namen we afscheid. Hè, en dan kregen we allebei een optater. Ja. En dat was natuurlijk niet leuk. Dus mijn man als natuurkundige zei tegen mij, Doe nou één hand in je zij. En raak dan de deurknop aan om naar buiten te gaan. En dat hebben we sindsdien altijd gedaan. En dan hadden we geen last meer. Maar wat heeft dat nou voor... Wat heeft dat voor uh... Nou, dat... Als je elkaar een zoem geeft en krijg je krijgt iedere keer zo'n ja, dat is niet leuk. Nee, ik snap wel dat je er iets aan wil doen, maar wat heeft een hand in je zij leggen daar nou voor uh, Ja, dat moest je aan mijn op. man vragen eigenlijk. Ja, ja die, die leeft niet meer. Nee, dat is ook maar niet slecht. Dat uit. is dus jammer, maar dus één hand aan de deurknop, nou daar kon er ook al een flinke optaten geven. En dan stopten we één hand in de zij... en de andere konden we dan de deur mee openmaken. Nou. En dan hadden we er geen last van. Maar je moet me niet vragen hoe nee. dat in elkaar zit. Nee, ik vind het wel grappig. Maar ja. een natuurkundige, iemand die zou het misschien uit kunnen leggen. Ja, dat, uh, wie weet of dat nog even lukt uh, komen de komende half uur. Maar het is in ieder geval een goed advies voor ons. Ja, dat... want het erger is als je je hele kleding statisch is. Ja. Maar daar hadden die Japanners ook een oplossing voor... En aangezien wij dat niet kunnen lezen, moesten we dat van aan de Japanners vragen van wat koop je daarvoor? En dan had je dan als een of andere spray. Oh. Die, en dan was je kleding ook niet. Die zat dan gewoon tegen je lichaam aangeplakt. Oh. Ja. Ik en, kan... en dat was niet lekker, hoor. Nee. nee dat dus kan niet. Me dus met die spray. Maar ja, iemand kan het wel duidelijk maken die echt Japans is. Ja. Uh, die die bestaan dus. Maar mijn man als natuurkundig zei altijd tegen mij die ene hand, hand in de zij. In en dan uh, konden we elkaar rustig een geven en elkaar een goede dag toewensen. Maar wat grappig dat u dat zo iedere morgen in de deuropening stond, allebei met hun handen in de zij. <lacht> nou, dus, eh, <lacht> wel, wel binnen hoor. <lacht> ja, ja, ja, ja, nog even voordat de deur open ging. Maar, ja, je, maar hebt... je kan het zelf ook hebben, hè, met een deur ja. open doen. Nou, en als ik die ene hand in de zij heb, dan heb ik er geen last van. Nee, nou ja. Dus dat... ik kan het proberen. Goed advies. <laughs> ja. ik, uh, ik, ik hoop heb... dat het helpt. Ik bedank je namens Ans. <laughs> ja. En ik denk dat Ans nu als een theepotje door het leven gaat met één, uh, één hand <laughs> in de zij en de andere uitgestoken. <laughs> ik om, uh... hoop dat het helpt. Ja, bedankt hè. hè? Maar uitleggen. Dat weet ik niet, dat moet je nee. maar aan natuurkundigen vragen. Nou, wie weet komt het nog voorbij. He? Bedankt. Goed hoor. Een hele fijne vrijdag. En succes met je programma's. He? Dat gaat lukken. Dag Nelly. <laughs> da. Dag. Dag. Ik zal de crypto nog een keer voordragen, want hij is nog helemaal niet opgelost. Dat zou toch ook wat zijn. En de opgave voor vannacht is terugkomen op Schiphol. Terugkomen op Schiphol. En de oplossing moet bestaan uit elf letters. En je kunt de oplossing doorgeven. 0800 1121. Um, Sikko. Ja, goeiemorgen. Hallo, Sikko. Ben ik weer eens? Ja, dat is even geleden. Ja, een hele poos geleden. Ik ben weg bij de kwekerij. Ja, dat wist ik al, hè? Dat heb ik verteld, hè? Ja. En de mooiste anekdote heb ik je ook verteld van die molen en Peter Vaas. Ook al verteld. Ja, zie je wel. Maar goed, nu even over die. Uh... Nog heel even hoe is het met je bushalte, vriendin? Slecht. Ach. Uit. Oh. Uh, we hadden het even over die, het oostelijk en het westelijk halfrond. Ja, laten we dat maar doen. Dat bestaat zelf degelijk. Ja. Als je de Greenwich meridiaan neemt, die loopt van de Noordpool naar de Zuidpool over het Engelse, straks Greenwich. Ja. Wij liggen dus op het oostelijk halfrond. En Ierland ligt op het westelijk halfrond. En vanuit de Greenwich meridiaan zijn de tijdzones uitgedacht. Oh ja, natuurlijk. Dus als wij naar het ja. oosten gaan, gaan we uh, eerder in, uh, later in de tijd, want in Japan is het nu al hartstikke dag denk de hele volop. Ja. En als je naar het westen gaat, ga je naar Amerika en daar wordt het nu nacht. In Japan is het, nee, in Japan is het nu tien uur s'avonds, hoor ik net nee, van Ron. Nee, overdag. Ja, Ron die belt me net uit Japan. Ja, maar het is echt niet s'avonds. Echt niet. Nou, oh. Het is echt overdag. Oh nee, dat is waar. Nee, ik haal hem door de waar inderdaad. Want Ron ging nu naar een bespreking. Ja, sorry volgende, hoor. Het Volgende probleem, als dat is opgelost. Ja. Dat, over de <laughs> dat is dat Indonesië de zon eerder onder zou gaan dan bij ons. Ja. Dat is meer of meer een illusie. Dus geen ringje korter. En hoe komt dat? Stel oh. nou eens voor dat het zonnestelsel een schijf is. Ja. En stel nou dat de aarde daar loodrecht op staat. Ja. Dan hebben we altijd hetzelfde seizoen. Ja. Maar gelukkig staat de aarde onder een hoek van 23,5 graad op, de, op die schijf. En dat wil dus zeggen, als wij in de zomer dichter bij de zon staan, gaat de zon bij ons ook hoger dan in de winter op 21 december. Ja. Dat ligt zeker aan de andere kant van de aarde. Ja. En daarom hebben we dus de seizoenen. Ja. Is dat ook een beetje duidelijk? Het is helemaal duidelijk, maar dit zijn een soort basisdingen die ik zelfs weet. Nou, dit... dat staat ook in elke goede atlas. Precies. En dat kun je dus gewoon de atlas ook naslaan. En we zitten dus ook op het noordelijke... Maar Sikko, hoezo duurt de schemering korter dan? Omdat je, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, dat heeft te maken met de, de, dat de aarde een bol is. en Geen, geen vierkant oh, of ja. zo. Oh ja. En het duurt echt maar een half uurtje en dan is het pikken donker. Ja. En bij ons duurt het heel veel langer. Oké. Okay. Nou, dat was precies dat de ik vraag daar niet van Ben. Ja. Sommigen, Ik kan het niet anders uitleggen. Nou ja, het is prima zo. Laten we het zo houden. Ja. Ik werk nou trouwens op de chocolaterie. Ik maak nu de dus klaar. Niet waar! In, de, in Leiden. Oh, dat lijkt me echt een geweldige plek om te werken. Nou, dat is ook een leuke plek, want de Sinterklaasjes krijgen we aangeleverd en de Pietjes, die moeten in de zakjes gedaan worden. Zit je worden. nu al Sinterklaasjes en Pietjes in zakjes te doen? En marsepijn en varkentjes. Dus, uh, ja. En chocoladeletters. Oh, marsepijn en, in die Ja. Dat zit er dik in, bedoel. Dat, dat begint in uh, oktober, de kerstkrantjes. Ik heb honger, Sico, nu. Ja, ik kan iets niet toesturen. Maar mag je, mag je dan ook chocolaatjes eten in de chocolaterie? Uh, het is verboden, maar wat God verbiedt, doet iedereen. <laughs> zit iedereen daar zitten... Zelfs de leiding. <laughs> ja, dus als niemand kijkt, zit, steekt iedereen snel chocolaatjes mee. Iedereen zit te eten. Iedereen zit met niet van continue. die donkere mondhoeken van nee, nee, niet nee. Dit nu nee. natuurlijk, maar af en toe ja. wordt er echt wel gegeten. Maakt niet uit wat. En wat moet je doen dan, Sikko? Die chocolaatjes in een plastic zakje doen. Dat is alles. En dan doen de andere een zakje dicht en de volgende plakken een etiket op. Zo. En met de chocolade, dat gaat er ongeveer net zo. Je moet het in een doosje doen. Een ander doet de deksel erop. Dan komt er een uiterste houdbaarheidsdatum op. En een extra sticker dat het doosje dicht zit. Oh. Die gaan in een andere doos. Oh. Die worden op een pallet gestapeld. Dat wordt ja. ingestield. En dat gaat naar de leverancier waar het vandaan komt. Nou, vertel verder. Nou, zo werkt het ongeveer. Oh. <laughs> Nou ja, het, is, je kunt ja. ook zien dat sommige mensen geen stoppingsziekte, ziekte hebben. Maar wel drie keer zo zwaar wegen als ik. Ja, heel vreemd is dat, hè? Ik weeg maar 70 kilo. Maar er zijn er die wegen 225 kilo. Ja, maar hoe lang weeg je? Of 225 kilo? Ja, echt. Dat is best wel veel. Onze eigen weegschalen die we hebben, we hebben een weegschaal die gaat tot 150 kilo, die kan dat dus niet aan. Nee, met 250 kilo, dat is wel heel dik. Die zitten, die zitten hele doosjes naar binnen te werken daar. Nou, als ze geen stoffelingsziekte hebben wel. Maar ja. dat is echt ziekelijk. Maar hoeveel mensen werken daar dan, Sek 180. Zo. We dat aan. is geen chocolaterie, dat is gewoon een fabriek. Nou, je zou het kunnen zeggen, ja, maar het is allemaal, uh, hoe heet dat, sociale werkplaatswerk? Ja. Sommige mensen kunnen dan niet eens tot vijf tellen. Die mogen dus maar twee chocolaadjes erin doen... en de anderen moeten er dan zes in doen. Dat meen ik serieus. Dat is diep en diep priest. Die kunnen echt niet verder tellen dan twee. Ja, je mag erop lachen, maar het is, is heel priest. Het is een heel ingewikkeld systeem. Want iedereen die moet, mag dan maar zoveel chocolaadjes als zoveel... die kan tellen erin doen. Dus als degene die ziek is... als degene die er twee chocolaadjes per de, in doet een keer ziek is... En dan komt er iemand die tot zes kan tellen, dan is het hele systeem in de war. Nee, dat valt voor mij. Dus ik ben ja. een van de weinigen die goed kan tellen en rekenen. Ja. En snel. Ja. En ik ben een van de weinigen die kan wegen. Ja. <laughs> Sommige dingen moeten gewogen worden. Je mag niet meer zo'n gram erin doen, zoveel, zoveel hagelslag, 125 gram hagelslag. Ja. Ik doe maar een zijstraat. Ja. Of uh, 250 gram uh, van die varkentjes. En dat oh. moet gewogen worden. Ja. Omdat maar... We... Sommigen kunnen nog wel lezen en schrijven, nog maar net. zeker Dat is echt waar. En uh, als je dan zegt, nou kun jij tellen? Ja, tot hoeveel kun je tellen? Tot tien. Nou, dan ga je die varkentjes in een zakje doen. Ja. En uh, dan zet je de weegschaal niet op gewicht, maar op aantal. Dat kan. oh. Ja, je kunt het, de weegschaal kun je ook op aantal zetten. oh. En, en nou, dan gaan we... Het mee. klinkt een beetje alsof de weegschaal slimmer is dan je collega's, sicko. Ja. <laughs> nee, maar dat is echt heel piest. Ja, en nu dan? Nu moet je daar... Uh, want, want dat duurt natuurlijk niet lang, uh, de Pietjes en de... Uh, oh ja, daar zijn we die weken weer bezig. Oké. Okay. Dat gaat bij tienduizenden tegelijk. Oh, maar waar gaat het allemaal heen? Gewoon door het hele land? Dat, dat gaat aan onze grootste grootslutters. Oh ja. Oh, ja. oh dus ik kan de, de varkentjes die jij hebt gewogen... kan ik morgen ophalen? Nou, die worden vanaf september, oktober... En oh ja. november worden ze in Albert Heijn verkocht. Maar het is al september, hè? ja. Maar nou goed, ja. we pakken ook bonbons in. Oh. Hele luxe bonbons. Oh. En, en die gaan per 9 of 16 in een doosje. En die oh, afhankelijk een... van wie de dienst als heeft. Als je per 16 ja. in een doosje gaat, dan dus liggen ze voor 7 euro nu al bij Albert Heijn. Oh, En dan dus zit jij erin te doen. En dan en, en is er nooit iemand die dan uh, een hapje neemt en dan een halve bonbon in het. Uh... Nee, want er wordt allemaal nog een keertje gecontroleerd. Oh. Er zit iemand aan de lijn die zit continu dat te controleren. Oh, gelukkig. Het doet verder helemaal niks. Ze ja. zit alleen maar te kijken of er hele bonbons zitten en of de bonbons op de goede plek zitten. Ook dat is nog een kunst, een kunde. Ja. Elke doos moet er exact hetzelfde uitzien. Oh. Elke doos. Ja. Dus alle bonbons zitten exact op dezelfde plaats. Ja, En dat is ook nog lastig, begrijp ik. En dat is een hele klus voor sommige ja. mensen. Ja, want het, het, we, vaak dan zetten de vormpjes al in de vorm van de bonbon. Maar dan ze wel, moet je ze er wel goed indoen natuurlijk. Ja. En je moet allemaal handschoentjes aan. Oh. Je mag niet met je blote handen aan de chocola zitten. Ja. Je je ah, dat zijn regels. Nou, dat vind ik wel een op. prettig idee dat je hoor. Dat moet. Wat? Je moet een petje op. Oh. Je mag geen ringen, ringen, pols, uh, banden, nee. horloges, horloges of wat dan ook dragen. Ja. Mag niet. Nee. Je moet een witte jas aan. Ja. dat de mensen die een blauwe dragen, die zijn leidinggevend. Ach. Ja dat voelt en, niet fijn, hè? En zodra er eens tekort is, dan merk je dat onmiddellijk. En de nieuwe regelingen die er zijn en die de staatssecretaris gaat maken, de krom met, uh, met zijn minister, dat is rampzalig voor ons. Ja, want dan is er iemand mis en dan ontbreken er gewoon twee bonbons op een gegeven moment. Nee, dat niet, maar dan oh. wordt de werkdruk voor de Oh ja. En die kunnen dat niet aan. <laughs> en die melden zich dan ziek. Oh jee. En dan heb je dus helemaal het in dat einde gelaat. Ik... Dan moeten de mensen die wel goed kunnen werken, zoals ik... Ja. En die wel goed mobiel zijn in de polsen en de ellebogen en, dan ja. op, en moeten tellen. dan uh, ja. in plaats van drie bonbons er zes in doen, of, of iets dergelijks, noem eens wat. Ja. En dan zet je dus met zes bakken om je heen... <laughs> uh, waar een paar honderd van die bonbons in liggen. Oh. En dan zijn er mensen die moeten die bakken weer weghalen als ze leeg zijn. Niet, weer niet ja, weer en zetten, die zijn dus er ook. niet. Die zijn Jawel, maar... Oh. Uh, nou, ik hoor het al, je bent al bijna overspannen, joh. Nee, dat valt van mij En je bent nog maar net begonnen. Nee, ik ben er al een jaar mee bezig met de chocola. Oh, ben je al zo lang bij de chocola? Ja, dat heb ik vorig jaar wel verteld. Oh, nee, ik had het chocola verhaal dat ik nog niet gehoord, ook. Nee, dat klopt, dat klopt. Nee. Maar goed. ja, goed, wat ik wel mis is het dat ik uh, mijn collega's van Groen uh, onderuit kan halen. Want die heb ik ja. natuurlijk lang niet gezien. Nee, dat begrijp ik. Maar goed, de kwekerij is bijna failliet. Oh, ja, dat krijg je. Nou, laat ik zo zeggen. Sikko? Ze hebben het er ook zelf nagemaakt. gemaakt. Zikko. Ja? Ik moet ophangen, want de luistercijfers dalen. Oké, okay, tot de andere keer weer. <laughs> Oké, okay. nou, tot gauw. Hoi. 0800 1121. Rebecca? Astrid. Hallo. Hey, goedemorgen. Dag. Uh, ja, ik was niet van plan om jou weer te bellen, maar jullie hadden nog geen antwoord op dat uh, elektrisch. Uh, dat eh. Uh, uh, statisch elektrisch statisch geladen ja. ik had dat vroeger ook altijd ja. en van uh, jaren tachtig en toen zei iemand iemand tegen me van goh je moet uh, al je kleren uh, goed in de wasverzachter goed met wasverzachter behandelen ja. en dat ben ik gaan doen ik heb het nooit meer gehad oh alles in de wasverzachter en een hele goede scheut wasverzachter. Maar zijn er dan ook mensen die geen wasverzachter gebruiken? Ja, die zijn er. Ja. <laughs> Dat doet men uit uh, ja, biologisch. Uh, uh, dat, ...dat is synthetisch... ...en dat, de natuur... ...en uh, uh, vervuilt het water... ...en dat soort dingen. Dus uh, oh. Er zijn een oh. heleboel mensen... ...die geen wasverzachter gebruiken. Dus ik weet niet hoe het met die mevrouw is. Ik hoop dat ze... Niet tot die categorie behoort en dan gewoon wasverzacht te gebruiken. Trouwens, zat jij naar een uh, doosje bonbons te bieden? Uh, oh nee, Rebecca, voor dit weet reis jij weer helemaal af naar kampen met een doosje bonbons. <lacht> nee, nee, nee, nee. Je bent toch niet thuis. <lacht> nee, dat is waar. <lacht> maar ik heb wel, want ik, de, ik heb van jou een tandenborstel gekregen. En je bent met de hoekjes begonnen? Nou, ik, het is geen grapje. Ik heb jouw, want er was zo'n mooie tandenborstel, die heb ik in gebruik genomen. Ja, uh, hij was nieuw. Dat kan je doen. Ja, en met de oude tandenborstel doe ik nu de uh, met een beetje een de voegen schrobben. Ja, dat kan. Ja. Nou, ik, ik, ik krijg van jou wel een complimentje voor mijn huishoudelijke nou, activiteiten. Mijn mond, mijn mond valt open. Ja, en terecht. Ik, ik ben helemaal verbijsterd. Hé, ja, gelukkig. Ja, nou, nou. maar ik, een beetje, het punt is alleen, ik zie het je alleen nog niet doen. Nou, het is eerlijk echt waar. Ik zit het er niet te verzinnen hier. Nee, ja, ik zou kunnen zeggen van kom even langs, maar om nou langs te komen... om te kijken hoe ik met chloor en een tandenborstel er vroeg aan het schrobben ben... ik maak wel een filmpje... Ja, nou, ik wou het nou zeggen, kan je daar een foto van maken ja, of een filmpje? dat kan ik regelen. Want daar ben ik toch wel erg benieuwd naar. Ja, ja. Ja, ik... want mijn hulp, ja. die zat dat laatst ook te doen in de badkamer. Echt, doet die van jou dat? Ja. Oh. Ja, die jij die hebt natuurlijk zelf wat tandenborstel staan, die denkt, moet er wat mee. Die van jou niet? Nee, ik ben blij als het hele huis rondkomt, joh. Met ja, met op dan moet je... Weet je, het nou. verschil tussen jou en mij is, denk ik... Ja, ik denk woord... dat er een paar verschillen zijn, maar ja. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> maar voordat mijn hulp komt... Ja. Zorg ik dat overal alles is opgeruimd. Ja, dat doen mensen. Ja. Maar daar komt de hulp toch voor? Nee, natuurlijk niet. Oh. Je moet zelf opruimen en zij maken schoon. En dan hebben, ze de pla... dan hebben ze ruimte om overal te komen en om schoon te maken. Ja. Ja, maar als ik toch alles aan het opruimen ben... dan kan ik er net zo goed even een doekje doorheen halen. Nee, Astrid. Weet je hoeveel tijd dat is als je dat goed wil doen? Oh, oké. Okay. En stofzuigen en dweilen en... Je wordt en... er nu al moe van. Ik hoor je gewoon al moe worden. Ja, klopt, ja. <laughs> <laughs> maar goed, okay. uh, die mevrouw... Ik hoop niet uh, dat zij van de biologische club is. Die moet alles, maar dan ook alles ook de dekbedden goed, uh, alles wat in de wasmachine gaat wat ze wast... met een goede dosis wasverzachter doen. En dan ja. zal ze er geen last meer van hebben. Het is toch raar, maar ze, ze moeten dus nu alles in de was, met gewasverzachter de kleren en een hand in de zij... En, en, en dan komt het, komt het helemaal goed met uh, statische elektriciteit. Ja, ik weet ja. niet of ze dat allebei moet doen. Of ja, al... ik zou het voor het zekere nemen. Ze zet een halve buurt onder stroom, dan kan je dat net zo goed uh, eventjes... Ja, maar... maar ze kan het ook uh, eerst uh, stuk voor stuk proberen. Ja, daar zit wat in. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ik hoop dat die mevrouw er baat bij heeft. Ik wens jou voor straks wel Trusten. Ja, dankjewel. En uh, misschien zijn er nog meer bellers? Nou, dat hoop ik. <laughs> <laughs> maar we hebben nog maar negen minuten, dus dan kan me de tijd ook wel weer door. Oh, ja. oké. Okay. Nou, nou een, een hele fijne dag en wij zullen elkaar vast nog wel eens spreken. Ja. Weet je nou al wanneer je naar Almere komt? Uh, nee, maar het kan nog even duren. Oh, want jij hebt dat nog iemand toegezegd, hè? Eh, ik, ik geloof dat ik nu zo langzamerhand een tour door Nederland kan gaan maken... om iedereen te bezoeken. Nee, maar jij hebt een keer een nieuwslezer bij de uitzending gehad. Weet je dat nog? Ja. Oh, wie was dat ook weer? Ja, juist, ja. En ja, die had toen ook weer. dienst. En toen werden de vragen gesteld over het nieuws. Oh ja, ik zie hem zo voor Maar Wie was het ook weer? Ach... Oh, nou ja, daar kom ik ook op terug. Heb ik die beloofd dat ik naar Almere zou komen, ja? ja Waarom dan? Omdat hij je daar een rondleiding zou geven. Eerlijk waar, er is een, is nee, een, ja. een nieuwslezer die mij een rondleiding door Almere ging geven. Ja, omdat jij je zo laatbukkend over ja. Almere uitliet. Ja, terwijl Almere hartstikke leuk is. Ja, klopt. Ja. Kan ik die weer herinneren? Nee. <laughs> Ja, maar het is echt zo. Ja, ik weet nog dat wij een keertje een nieuwslezer bij zijn lurf hebben gegrepen. En uh, dat hij in de studio tegen, eigenlijk tegen ze wil iets ging vertellen over het nieuws. Maar wie was het nou ook weer? Nou, ik ga het uitzoeken. Ja, en hem heb je beloofd uh, je een rondleiding door uh, Almere. Ja, het is andersom. Hij heeft mij beloofd een rondleiding door Almere ja, te precies. geven. Ja, ik, ik ben aan. nog maar net wakker. Ja, mooi is dat. Ja, goed. Ik, maar uh, uh, zo, en je moet, en beloofd is beloofd. En ja. je moet gewoon woord houden. Ja, hallo, maar ik moet nu inmiddels moet ik naar Almere. Dan moet ik bij jou op visite. Dan moet ik naar de suikerfabriek. En ik moet nog naar de koffiefabriek. En ik moet nog met Marcel een keer op de foto. Dus dat wordt nog een hele drukke toestand. Ja. Maar ik doe mijn best. Ja, nou ja, goed. Uh, een doosje chocola blijft er allicht. Uh, aan de oven, want bij Laplace hebben ze heerlijke chocolade. Oh, wat je is je? dit nou voor reclamespot, Rebecca? Oh ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nee, maar ik hang gewoon op nu. Ja, is goed. Uh, tot de volgende hey, Astrid, keer. het zijn fijne dag. You do. Dag. Hallo? Oh, wacht. Oh, ik kom er zo aan. Ik doe nog even weer een keer de crypto, want hij is nog steeds niet opgelost. Uh, de crypto luidt voor, voor vannacht terugkomen op Schiphol. Dus terugkomen, en in dit geval met het vliegtuig, terugkomen op Schiphol. En de oplossing moet bestaan uit elf letters. En als je het weet, kun je die doorgeven via um, uh, 0800 1121 of 0800 1121. En uh, dan kun je een prijs winnen. Hallo met wie? Ja, met uh, Dick in Durders. Hallo. Hallo. Oh, goedemorgen, Ja, uw vraag. over het een Dinteloord dat ligt in Brabant. Maar ah! Dat was een vraag. Maar u ging geen om die suikerfriek. Ja. En dan nog wat. U had iets van uh, uit, uh, terugkeren te doden. Wat zegt u? Ja, u had iets van. Uh, u vroeg een, uh, iets over de, de mensen met de, de bijna doodservaring, hè? Ja, klopt. Daar ja, heb nou, ik zelf er geen ervaring mee, maar ik heb oh. het opgezocht in de BIEB. <laughs> er is een boek en dat is uitgegeven door een of andere lommel. Dus mensen die kunnen dat in het boek. Oh ja. En ah, Dan kan, kan die meneer het nog even na gaan lezen. Ja, die is een hele er die die een ene dokter, die heeft er een hele studie over gemaakt. Ja. En daar heb ik zelf ook een vraag. Ja. Ik ben in de 80 jaar, ja. dan heb ik een uh, rijbewijs, dat is tot 2010 is dat, uh, geldig geweest. Ja. Maar nou moet ik een doktersverklaring hebben. Ja. Daar ben ik mee bezig. Ja. Is dat mijn rijbewijs? Is dat nog geldig als uh, rijvaardigheidsbewijs? Uh, dat is een goede vraag. Als ik zei, zei, nou ja, ik ben met die, met die, uh, met die doktersverklaring ik bezig, want dan moet ik even de oogarts. Ja. En dan is mijn vraag, is mijn, mijn rijbewijs? Ja. Is dat een geldig als rijvaardigheidsbewijs? Als ik die doktersverklaring in orde heb, hè, naar die oogarts en zo. Ja. Kan ik dan mijn oude rijbewijs gebruiken als rijvaardigheidbewijs? Want ik krijg verschillende opleidingen. Maar dat is verlopen in 2010, dus dat is uh, de, volgens dat mij is, zijn ze daar heel. Dus, streng in tegenwoordig. Dat is verlopen, maar ik moet ja. een dokterverklaring hebben. Ja. Voor het verlengen van mijn rijbewijs. Ja. En dan heb ik bij de gemeente gevraagd. Ja. Nee, ja, uh, ja, wat... ja. ja, ja. Maar ik krijg verschillende uitleg. Ja. Nee, wel maar volgens vreemd. mij is die dan niet meer geldig. Dus dan moet u wel even achteraan. Ja, maar is niet meer geldig natuurlijk. Omdat nee. het... Ja, het is tot 2010. Ja. Maar omdat u die doktersverklaring nodig heb... Ja, dat is nou... Ik begrijp het verhaal. Maar ook als u geen doktersverklaring nodig had... dan was uw rijbewijs niet meer geldig. Dus dan moet u even achteraan... of u nou bij het CBR opnieuw examen moet doen. Daar bent u helemaal mooi ja, klaar mee. Ja, maar daarom wil ik het definitief even weten, hè. Ja. Maar... Misschien is er een oplossing en kan iemand een oplossing geven. Of moet ja. ik zelf het CBR me even bellen? Ja, u moet het CBR even bellen, want we hebben nog maar vier minuten te gaan... en ik ga nog een plaatje van drie minuten dus draaien, het dus het wordt hem niet meer... Ja, het is een heel interessant programma, maar dat weet ja. je wel, hè? Nou, ja, dat hoop ik een beetje. Ik dank u, want ik moet nog snel de crypto oplossen. Maar ik dank u en uh, misschien ja. tot spreeks. Goed zo, bedankt. Dag, goedenacht. Maarten? Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo. Hey. Nou, eens even kijken hoor, want ik, ik ben, ik ben mijn hoofd is dus zo'n vergiet dat ik zelfs de opgave iedere keer vergeet. Maar ik heb hem gelukkig hier opgeschreven. Terugkomen okay. op Schiphol, elf ja. letters. Wat heb je ervan ge, gebakken? Thuislanden. Ja, hoe dat nou? Ja, nou ja, dat is elf letters. En het toeval wil dat ik op weg ben naar Schiphol Ach. om uh, mijn zoon uh, op te halen die uit uh, Aruba terugkomt. En die gaat thuislanden? Die gaat nu thuis om, die <laughs> op Schiphol landen over een uh, uurtje ongeveer. En hoe lang ben is dat... hij weg geweest? Daar ben ik op weg naartoe. Wat zeg je? Hoe lang is hij weg geweest? Vijf jaar. Vijf jaar? Ja. En hoe oud is hij? <laughs> hij is van 1980, dus hij is 31 jaar. Oh, dus hij is op zijn 26 e vertrokken. Ja. En blijft hij nu terug of... Uh... Ja, hij blijft nu thuis, hij is uitgeleend door Nederland, zeg maar, euh, aan de Arubaanse politie bij de RST. Dat is het RSC-bijstandsteam oh. en daar heeft hij vijf jaar uh, gediend, zeg maar, uitgeleend door Nederland. En nu zit zijn tijd erop en dan komt hij terug. Oh, daar zult u wel blij mee zijn. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. Hè. ja. nou, lekker weer, lekker weer in het eigen thuislanden. Uh, het is helemaal goed. Ik ga een envelopje vullen met iets wat uit de kast valt. Ik weet nooit wat het is. Oh, wat leuk. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk om de eer. Dus uh, Maarten Walters uit... Ach, hè. nou Maarten Walters in ieder geval. De verbinding is weggevallen zo net op het einde van het programma. Dat is jammer. Maar Maarten Walters, heel veel succes met de thuiskomst van de zoon. Heel veel geluk daarmee. En het was in ieder geval helemaal goed. Thuislanden. Dat is inderdaad de oplossing van de crypto van deze week. Dat betekent dat we alles keurig afgerond hebben. We kunnen naar huis. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag.